Goedenavond, dames en heren, luisteraars thuis. Ik open de vergadering, gemeenteraad besluitvorming. En begin met de loting. Ervan vanuitgaand dat er geen mededelingen en dergelijke zijn. Meneer de Griffier, nummer 7. Dat is de heer Mettes. Meneer Mettes, als het tot een hoofdelijke stemming komt, bent u de eerste. ...die dat mag doen. Het vaststellen van de agenda. Ik ben even aan het kijken. Uh, klopt mijn aanname dat agenda punt 8 kwartaalbericht raad eraf kan? Ik check het even bij de twee indieners. Meneer Wisman, meneer Paat. Dat klopt. Dat klopt. Dat betekent dat die eraf gaat. U heeft... ...in de gemeenteraad debat het gehad over de motie meeuwenoverlast. Ik vermoed dat die wordt ingediend, meneer Kroonsberg. Ja, dan wordt dat het nieuwe agendapunt 8. Zijn er nog andere punten uwzijds voor de agenda op te merken? Dat is... Um, ja... Um, Agenda punt 11 is het laatste punt en dat gaat over de benoeming. Even voor de goede orde. Daarmee is de agenda vastgesteld en ga ik door naar het volgende agendapunt en dat is de brandveiligheidsverordening. Bij hand opsteken graag. Wie is voor agenda punt 3? De brandveiligheidsverordening. Ik constateer dat dat unaniem is, daarmee is die aangenomen. Dank u wel. Agenda punt 4. De verordening gemeentelijke basisregistratie personen Zandvoort 2014. Bij handopsteken graag. Wie is voor die verordening? Ik constateer dat dat unaniem is. Daarmee is die aangenomen. Dan agenda punt 5. Het beslisdocument ambtelijke samenwerking in het sociaal domein met de gemeente Haarlem. Uh, daar is, Dan uh, nou moet ik even aan het, Dan nou moet ik de één abonnement ingediend, volgens mij. En GBZ heeft een abonnement ingediend, dus in totaal twee. Ik check even, is er bij GBZ gehoord de discussie behoefte aan wijziging van het abonnement? Nee, voorzitter, we houden het abonnement boven tafel. Dient u het niet in? Ik, ik, ik trek het niet in, ik dien het in. Prima. Nee, u zegt u houdt het boven tafel en dat vatte ik bijna op als... Uh, dat u het door liet schrijven, maar dat is niet zo. Goed, dat abonnement uh, is hierbij ingediend. Dan het abonnement van D66-CDA-OPZ. Meneer Sandbergen. Ja, voorzitter. Uh, gelet op de, de zorg van de andere partijen... Uh, zijn wij uh, van mening dat een aanpassing van het amendement... Uh, ja, wat ons betreft uh, uh, kan worden ingevoerd. En we hopen... Uh, ...dat daardoor uh, anderen ook met het voorstel, althans met het amendement, mee zullen gaan. En wij zijn natuurlijk allemaal nieuwsgierig, meneer Sandberg, hoe die aanpassing gaat luiden. Dat zal ik u vertellen. Het gaat om het amendement. Het gaat om uh, het besluit. Dus uh, de tekst van uh, het besluit. En dan is het de, de derde alinea. Mm -hmm. Daar staat nu, stelt... Een krediet beschikbaar voor noodzakelijke uitgaven, etc. Etcetera, etcetera. Ja. Wij stellen voor um, de eerste zin te veranderen: stelt een krediet beschikbaar ter grootte van 225.000 euro en dan uh, gaat die ter voorbereiding van de samenwerking, etc. Etcetera, etcetera. Dus dat bedrag wordt genoemd. Um, waarom? Omdat ik merkte uit de discussie dat door geen bedrag te benoemen uh, de indruk wordt gewekt uh, een kaart plans gegeven te worden aan het college. Dat was geen sinds de bedoeling. Um, 225.000 euro is gekozen zijnde een derde van de in het beslisdocument onder punt 20 genoemde frictiekosten met betrekking tot de overheid. Van de, ...voor de noodzakelijke uitgaven. Dus daarom dat bedrag... ...en dat wilden we graag aan de motie toevoegen. Dus het, amendement toevoegen. het amendement toevoegen. Dus het gaat om de, de zin die ik u heb genoemd met het bedrag... ...en ja. de toelichting geef ik u hier bij Mondeling. Dan. Uh, meneer Sandberger, als ik u als voorzitter te willen ben... ...dan werd net ook in debat uh, de volgende zin... ...draagt het college op de raad... Altijd in kennis te stellen en zoveel mogelijk was vervangen. Maar dat handhaaft u nog steeds? Sorry, voorzitter. Dat zal te maken hebben met late uur, maar inderdaad. Uh, de vierde Alinea wordt zoveel mogelijk wordt vervangen door het woord altijd. Goed, dank u wel. Dan staat ook helder. Dank u voor de moeite. Ik help u graag. <lacht> uh, is deze wijziging voor een ieder helder. Ja? Of is er een behoefte aan een vraag ter verduidelijking? Of een kort debatje? Niemand meer? Meneer Tonen? Ja, voorzitter. Met deze wijziging, maar als ik kijk naar de volgende tekst waar staat... Zoveel mogelijk opgenomen in de gemeentebegroting vanaf 2015, waar niet mogelijk uh, ten laste van de begroting 2014 of de algemene reserve. Dat staat in die alinea. Terwijl in de volgende alinea staat en deze te verantwoorden in de jaarrekening. Waar komt het naar? Nou? Heeft u een suggestie, meneer Toner? Uh... Nou, kijk, het is natuurlijk, als je dit doet, is het natuurlijk, als het nu beschikbaar wordt gesteld, dan is het natuurlijk het meest zuiver om uh, eigenlijk het uit de algemene reserve te halen. Maar je zou kunnen overwegen om, uh, en dan moet je de rest van die begroting in 2014 en 2015 weglaten... ...je zou er overwegen kunnen maken dat je het, dat je, uh, de, het college opdraagt om het bij de jaarrekening te verantwoorden. Ja. Maar als ik wethouder van financiën zou zijn, zou ik zeggen, nee, u moet dekking aangeven raad. Maar ja. dat is weer een andere. Ja, uh, nou, het college mag straks reageren, want meneer Tone geeft een suggestie aan de indieners mee zijn er nog andere opmerkingen voordat we het college het antwoord geven niet Nou, dan mag het college kort reageren meneer Kuipers of meneer Bluis ja ik kan met deze aanpassing goed leven met name omdat het de suggestie al zou een carte blanche zijn denk ik duidelijk inkadert het laat uw bevoegdheid als raad um, om te oordelen over uh, de resterende frictiekosten ook in stand Dus het, uh, het noodzaakt ook het college om bij u terug te komen maar het geeft enige armslag om uh, in de komende maanden die kosten die op ons pad komen waar we snel in moeten schakelen om die termijn te halen uh, om die ook daadwerkelijk te maken en dat natuurlijk nog steeds naar u te verantwoorden laat het duidelijk zijn uh, maar dan ontstaat daardoor niet onnodig tijdsvertraging dus ik ben blij uh, met die aanpassing en ik zou hier goed mee over weg kunnen Misschien wil meneer Bluis ook nog iets zeggen vanuit zijn portefeuille. Is er vanuit het college nog behoefte van een andere portefeuillehouder om een korte toelichting? Ja, ja, ik denk, naar aanleiding van, de, van de, wat de heer Toon heeft gezegd, wij stellen een krediet ter beschikking. In, in principe geef je inderdaad dan aan van hoe je dat moet dekken. Dus ik denk dat ik vooralsnog te dekken uit de, de algemene reserves uh, Je kan er nog aan toevoegen daarop terug te komen, misschien wel bij de, bij de najaarsnota. En nou, dat, dat kan je invullen. Want, en, maar het zal er ook van afhangen welke kosten zijn, want als het kapitaallasten betreft, als het dus investeringen zijn, want het zou ook zo kunnen zijn dat er toch een investering moet worden gedaan, dan worden het weer kapitaallasten en dan gaat het binnen de begroting 2015 en verder. Dus, dus we, we hebben wat, gewoon wat, wat meer ruimte nodig. Maar ik, ik zou zeggen vooralsnog te de dekken uit de, de algemene reserves. Uh, dat dat het eerst het beste middel op dit moment is... en dat bij de najaarsnota en eventueel bij het vaststellen van de rekening... het verder verbijzonderen. Meneer Sandberg, het lijkt alsof u het woord wilt. Nou, voorzitter... Um ik ben even van mijn apropo af, want ik ben natuurlijk uh, helemaal bereid om, uh, hoe heet het, uh, hoe heet het uh, suggesties, goede suggesties... zowel van uh, uh, de woordvoerder van de Partij van de Arbeid als van het college uh, in mij op te nemen. Maar ik zit eventjes textueel dan uh, Wilt u een suggestie? hoe ik daar uh, vorm aan moet geven. Als u een suggestie zou kunnen geven, zou ik u vreselijk dankbaar zijn, wederom... Dat hoeft niet, ik word betaald uh, gewoon. Riant heb ik gehoord. Dat laat ik aan u over. Ik ben tevreden. Mag ik even hardopdenkend... de hele tekst als volgt... bondig samenvatten. Stelt een krediet... beschikbaar ter grootte van... 225.000 euro... ter voorbereiding van de samenwerking... met Haarlem in het sociaal domein... en draagt het college op... dit in... de reguliere... PNC-cyclus te verantwoorden nee wat mis ik dan uh, te dekken oh excuses ja, ja dan wordt, uh, u heeft helemaal gelijk in het sociaal domein dit te dekken uit de algemene reserve en draagt het college op dat te verantwoorden in de komende PNC-cyclus dat is volgens mij de essentie Voorzitter, ik kreeg tranen in mijn ogen van dankbaarheid. Ja, is daarmee het gewijzigde abonnement helder voor iedereen? Mevrouw Beurrensson, ja? Goed. Ja, en dan verzoek ik graag een schorsing. Hoe lang wilt u een schorsing, mevrouw Beurrensson? Twee minuten. Dan schors ik voor vier minuutjes. This day. I'm loving angels instead. And through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 Besluitvorming. Mevrouw Geurenson, u heeft een korte schorsing gevraagd. Hoeft aan een toelichting of zegt u ga maar door? Ik zou zeggen, ga door. <laughs> Met uw aanmoediging doe ik dat zeker, mevrouw Geurenson. Dank u wel. Uh, der, dit agendapunt kent twee abonnementen. Het meest verstrekkende agendapunt is het agendapunt van Gemeentebelangen Zandvoort. Dat is het abonnement, bedoel ik, sorry, van Gemeentebelangen Zandvoort. Ik breng dat abonnement. ...als eerste instemming. Bij hand opsteken. Wie is voor het abonnement... ...beslisdocument aanvullende voorwaarden, ...zoals dat is ingediend door Gemeentebelangen Zandvoort... ...en Sociaal Zandvoort. Had ik eerder moeten zeggen. Bij hand opsteken graag. Voor zijn. De fracties van Sociaal Zandvoort, Gemeentebelangen Zandvoort... ...en de VVD. Wie is tegen dit abonnement? Tegen zijn de fracties van D66... ...het CDA, oudere partij Zandvoort... En de Partij van de Arbeid. Daarmee is het abonnement verworpen. Aansluitend breng ik in stemming het gewijzigde abonnement zoals dat is ingediend door het CDA, D66 en Oudere Partij Zandvoort, waarvan de essentie van de wijziging is dat het krediet is gemaximeerd en ook de dekking is aangegeven. Bij handopsteken graag. Wie is voor dit abonnement? Voor dit abonnement zijn. Dat is de complete raad dus unaniem. Daarmee is dit abonnement aangenomen. Dan breng ik tot slot in stemming. Mag ik nog één opmerking maken, Voorzitter? Meneer Simons? Uh, ik wilde zeggen dat ik het bijzonder op prijs stel dat het unaniem kan zijn. Dank u wel, meneer Simons. Dan breng ik in stemming het beslisdocument Amtelijke Samenwerking in het Sociaal Domein met de Gemeente Haarlem, zoals dat inmiddels is gewijzigd. Middels voornoemd abonnement. Bij handopsteken, graag. Wie is voor het gewijzigde abonnement? Af, bij, voor het voorstel zoals dat nu voor ligt. Bij hand opsteken graag. Ik constateer dat dat unaniem is, daarmee is We willen graag een stemverklaring afleggen. ...aangenomen. En de stemverklaring van meneer Demmers. En mevrouw Keuransson. Meneer Demmers. Ja, voorzitter. Wij hebben gepoogd om met het amendement uh, een wat veiligheidsklep in te bouwen... ...om het beleid uh, toch uh, en de autonomie zoveel mogelijk te bewaren hier... Uh, dat is niet gelukt. Uh, de, mijn collega meneer Toon heeft geprobeerd mij alsnog te overtuigen. Maar ik heb uh, hem moeten uh, zeggen dat uh, mijn ervaring in dit soort uh, besluiten en hoe het gelopen is, uh, dat wij misschien als GBZ wat te cynisch geworden zijn. Vandaar. Dank u wel, meneer Demmers. Maar we willen de zaak niet frustreren. We willen graag met samenwerken met Haarlem in iets goeds op tafel zetten. Dank u wel, meneer Dennis. Mevrouw Keurensson. Dank u voorzitter. De VVD is van begin af aan voorstander geweest van de ambtelijke samenwerking en is verreugd om te constateren dat de gemeenteraad van Zalvoort eindelijk een keer een duidelijk signaal richting de gemeente Haarlem wil afgeven. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Geurmsson. We gaan door naar agenda punt 6. Het beschikbaar stellen krediet ten behoeve van ICT's sociaal domein. Daar is geen abonnement ingediend. Bij handopsteken graag wie is voor dit voorstel. Ik constateer dat dat unaniem is, daarmee is het voorstel aangenomen. Dank u wel. Dan agenda punt 7, het reglement van orde. Daar zijn twee abonnementen ingediend. De strekking is, is uh, qua zwaarte... Nou, nee. Het abonnement van de Partij van de Arbeid kent in potentie de hoogste zwaarte. In letters, in ieder geval. Uh, ik begin daarmee en ik ga het per punt doen. Want dat hadden we, denk ik, afgesproken en dat lijkt me ook verstandig. En ik zal u steeds voorhouden de tekst zoals die, denk ik, zoals die uit het debat naar voren is gekomen. Dan weet u ook waar u het, het over heeft. Eerst punt 1. Ik volg de nummering van meneer Tone. Die heeft betrekking op artikel 5 lid 3. Dat punt, als ik het goed heb begrepen, is aangevuld door meneer Tone op de suggestie van mevrouw Geurensson met aan het einde in het presidium en het seniorenconvent vervangt. Klopt dat meneer Toon? Is dat uw werkelijk abonnement? Goed. Is dat voor iedereen helder? Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik denk dat beide kan. Uh, bij hand opsteken graag. Wie is voor dit onderdeel? 1? Ik constateer dat dat unaniem is. Daarmee is dit onderdeel van het abonnement aangenomen. Punt 2. Dat gaat over het presidium. Functioneert ook als seniorenconvent. Dat is ongewijzigd. En alleen het woordje direct is toegevoegd. Bij handopsteken. opsteken. Wie is voor dit voorstel? Voor zijn de fracties van gemeentebelangen Zandvoort, Partij van de Arbeid, VVD, CDA en D66. Wie is tegen dit voorstel? Tegen zijn ouderpartij antwoord Zandvoort en Sociaal Zandvoort. Daarmee is dit onderdeel aangenomen. Punt 3. Uh, toevoegen aan artikel 5, lid 10 dat het seniorenconvent per aangelegenheid besluit welke vertrouwelijkheidskarakter erop zit. Mijn woorden even, maar dan weet u de essentie. Bij hand opsteken. Wie is dus voor dit voorstel? Voor dit voorstel zijn de fracties van D66, het CDA, VVD. Partij van de Arbeid en gemeentebelang Zandvoort. Wie is tegen dit voorstel? Tegen zijn de fracties van de oudere Partij Zandvoort en Sociaal Zandvoort. Daarmee is dit onderdeel aangenomen. Punt 4. Vergadering in het openbaar en beslotenheid. Bij handopsteken. Wie is voor dit onderdeel? Voor zijn de fractie van de Partij van de Arbeid, de VVD, het CDA en D66. Wie is tegen? Tegen zijn de fracties van de oudere Partij Zandvoort. Gemeentebelang en sociaal antwoord. Daarom is het voorstel aangenomen. Punt 5. De tekst van dat voorstel luidt nu. De voorzitters van de raadscommissies zenden in de regel 14 dagen voor een vergadering aan de raadsleden. En dan gaat de Riedler zo door. Dat is de gewijzigde variant als ik goed heb geluisterd in het debat. Ja, is dat helder? Ik breng dit onderdeel nu in stemming bij hand opsteken. Wie is er voor? Dat is unaniem als ik het goed zie. Daarmee is dit onderdeel alvast een ronde verder. Punt 6. Toe te voegen artikel 25 lid 3. Dat is onge ongewijzigd. Bij hand opsteken graag. Wie is voor dit onderdeel? Voor zijn de VVD, Sociaal Zandvoort en de Partij van de Arbeid. Wie is tegen dit onderdeel? Tegen zijn de fracties van het CDA, D66, Oudere Partij Zandvoort en Gemeentebelangen Zandvoort. Daarmee is dit onderdeel niet verder. Punt 7. Punt 7. ...is op twee puntjes gewijzigd. Daar wordt twee keer toegevoegd tussen haakjes buitengewoon. Voor het woord raadslid. Helder. Bij hand opsteken. Wie is voor dit onderdeel? Voor zijn de fracties van de VVD, Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Wie is tegen dit onderdeel? Tegen zijn de fracties van Gemeentebelangen Zandvoort, Oudere Partij Zandvoort, het CDA en D66. Daarmee is het onderdeel verworpen, mevrouw Van der Veld. Stemverklaring. Yes, Ten aanzien van de vorige twee punten, uh, wij hebben daar tegen gestemd, omdat we vinden dat er inderdaad aan de, de voorzitter van een commissie of van de raadsvergadering uh, ja, eigenlijk voldoende is, vind, vinden wij wel om de orde te bewaken. En uh, dat staat er ook goed beschreven. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Onderdeel 8 blijft zo bij hand opsteken. Wie is voor dit onderdeel? Voor zijn de fracties van het CDA, de VVD, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen Zandvoort. Wie is tegen dit onderdeel? Tegen zijn de fracties van de oudere partij Zandvoort en D66. Daarom is het onderdeel aangenomen. Onderdeel 9 blijft ook zo. Wie is voor dit onderdeel? Bij hand opsteken. Voor zijn de fracties van het CDA... De VVD, D66, Gemeentebelangen Zandvoort, Sociaal Zandvoort en de Partij van de Arbeid. Wie is tegen dit onderdeel? De fractie van de Oudere Partij Zandvoort. Daarmee is het onderdeel aangenomen. Onderdeel 10 is ongewijzigd, bij hand opsteken. Wie is voor dit onderdeel? Voor dit onderdeel is de complete raad. Daarmee is het alvast een ronde verder. Onderdeel 11. ...is ook ongewijzigd... ...wie is voor dit voorstel... ...bij hand op steken, graag... ...dat is unaniem als ik het goed zie... ...daarmee is het ook verder... ...en onderdeel punt 12... ...het schrappen... ...bij hand op steken, graag... ...wie is daarvoor... ...dat is ook unaniem... ...daarmee is dat onderdeel ook verder... ...dan... ...gaan we naar het amendement... ...van gemeente Belangen Zandvoort... Wat dat wordt ingediend en dat gaat over het woordvoederschap. Dat is helder. Dat is Eén punt is gewijzigd. In de, in de laatste regel wordt het woord onderwerp veranderd in agendapunt. Klopt dat mevrouw van der Veld? Dat klopt meneer de ja. voorzitter. En daarmee breng ik... Dit abonnement in stemming bij hand opsteken. Wie is voor dit abonnement? Bij hand opsteken graag. Voor. De raad is unaniem daarvoor. Daarmee is dit abonnement aangenomen. Dat brengt mij tot het hoofdvoorstel terug, dames en heren. Een hoofdvoorstel dat is gewijzigd door de twee abonnementen. Eén op onderdelen, één integraal. Bij hand opsteken. Wie is voor dit voorstel? Bij hand opsteken graag. Ik constateer dat dat unaniem is. Klopt dat? Ja, daarmee is het reglement van orde aangenomen. Dat brengt mij op agenda punt 8. Dat is de motie Meeuwenoverlast. Die motie wordt ingediend. Meneer Kransberg, Ja, voorzitter, met een aanpassing. En dat is bij overwegende dat bij punt 4. De gemeente Zandvoort een ontheffing kan aanvragen... bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om met inachtneming van een aantal voorwaarden nestbeheer te laten uitvoeren. Dan naar het eerste punt onder verzoek het college, alle relevante maatregelen te nemen om de overlast in 2015 te kunnen verminderen. Alle relevante maatregelen te nemen om de overlast in 2015 te kunnen verminderen. Dat is afgezwakt. De rest vervalt. De punten 2, 3 en 4 vervallen. En dan 2 blijft gehandhaafd, 3 en 4 blijft gehandhaafd. Oké. Okay. Ja? De interruptie, voorzitter. Shh, shh, shh, shh. Ik denk dat meneer Kronberg bij punt 2 ook dat nestbeheer zou vervangen. Ja. Ja. Ja. het is om mij Ja, het is het om eigen inderdaad. Broeder, hè? Nee, het is... shh, shh, shh, shh. Dames en heren. Om, en daar komt dan achter na innovatie om nestbeheer te laten, uitvoeren. te laten uitvoeren. Is voor een ieder nu duidelijk wat er in het besluit komt te staan? Of wilt u dat ik het herhaal? Nee? Dan mag meneer Kroonsberg zijn microfoon weer uitzetten. Helder. Um. Ik breng het voorstel in stemming. Bij handopsteken, graag. Wie is voor deze motie? Ja. <lacht> voor zijn de fracties van de VVD, het CDA, Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, Gemeentebelang Zandvoort, de Oudere Partij Zandvoort, meneer Sandbergen en mevrouw Van der Plas. Wie is tegen? Tegen is meneer Wisman. Daarmee is de motie aangenomen en mevrouw Keuronsson heeft behoefte aan een stemverklaring. Mevrouw Keuronsson. Voorzitter, wij hebben voorgestemd omdat wij deze motie toch in lijn zien met het landelijk beleid van de VVD in de Tweede Kamer. Dank u wel mevrouw Keuronsson. Meneer Wisman. Ik heb tegengestemd omdat ik van mening ben dat niet de meewe de overlast veroorzaken... Maar de mensen. Dank u wel, meneer Wisman. Daarmee is agenda punt 8 behandeld en gaan wij door naar agenda punt 9. Dat is de lijst van ingekomen post. Heeft één uur vragen over de wijze van afdoening? Meneer Kramer. Ja, voorzitter, niet zozeer vragen. Zou ik ook een suggestie mogen doen? Om over de aantal... wijze van afdoening? Ja. Omdat ik een aantal dingen, die vind ik uh, belangrijk. En dat is onder andere punt 3. Punt Weet drie. Het, het gaat over een uh, verzoek van een aanleg van een pad op het Kerkplein. En dan vind ik de openbare uh, inrichting hier in het uh, dorp erg achteruit gaan. En ik zou dat graag een keer willen, willen agenderen in een uh, commissie. Dat mag. En uh, dat is denk ik... Uh, op dit moment is het zo, meneer Kramer... dat u dan een gemotiveerd verzoek... bij de agendacommissie kan neerleggen. De Griffie ondersteunt u daarbij. En dat helpt namelijk bij de voorbereiding. Als die in een commissie komt, dan weet ook iedereen... welke punten u daar wilt uh, behandelen. Nou, ik, dus, dus bij deze... Uh, dus naar aanleiding van deze brief... En, het, en uh, gewoon de, de inrichting hier in het centrum van Zandvoort. Nee, maar het is niet de bedoeling, het spijt me echt. We gaan nu niet dat, die motivatie hier doen. Dit is de wijze van afdoening. U heeft het ja, dus gemaakt. ik wil graag bij die, motie, bij die uh, afdoening... Dus dat het de in de behandeling betrekken. in de commissie uh, komt. De brief betrekken. Ja. ja. En denkt u er dan aan om even met de griffie in overleg te treden... Om die motivatie... Het oh, is motivatie. geen enkel probleem. Deze Goed. zin die zou ik uh, zo op de e-mail kunnen zetten. Fijn. Uh, en hetzelfde geldt uh, uh, dus een motie uh, in, uh, gediend in de Harlem en Spaanwouden over leerlingenvervoer. Ik denk ook dat wij als gemeente Zandvoort daarmee uh, te maken hebben. Dat is hebben. punt 10, hè? Punt 10, ja, klopt. Dus die zou ik ook graag uh, uh, terug willen zien uh, uh, op een commissievergadering. En hetzelfde voor punt 14. is dus naar aanleiding van een brief van de familie Verstegen. ...over de afgelopen overstromingen van het riool. Dus bij deze, maar ik zal voor de rest dan uh, met de griffie contact opnemen. U raadt mijn gedachten. Heel Fijt. goed. Dank u wel. Anderen nog te wijzen van afdoening? Meneer Tonen. Ja, uh, uh, Microfoon, meneer Tonen. Ik versta u echt niet, spijt me. Meneer uh, Tonen. Hetzelfde punt als uh, de, de heer Kramer uh, bij punt 3 uh, aanleggen van Kerkplein. Uh, het punt is namelijk dat uh, ik heb daar ook vragen over gesteld. Daar heb ik uh, antwoorden op gekregen waarvoor mijn dank. Maar ik ben met die antwoorden niet zo tevreden. En ik wil het ook uh, in een commissievergadering uh, terug hebben. Alleen het college heeft voor het college de brief al afgedaan. Dat antwoord is al verstuurd. En dat vind ik jammer. Uh, ...want het is een brief die in ieder geval gestuurd is aan college en raad. Uh, dus ik denk ook dat het zo dat belangrijk is dat we hier vaststellen... ...dat de brief nog niet namens de raad is afgegaan. Dat is één. Uh, de tweede uh, is de bezuiniging uh, VRK. Uh, want daar wordt eigenlijk gevraagd aan het college om uh, de brief af te doen. Maar de raad van Haarlem heeft, de brief, uh, heeft een, een, een voorstel aangenomen... te gaan bezuinigen op de VRK... ...en uh, dit stuk ook ter kennis te brengen aan de, aan de regiogemeenten... ...en natuurlijk met de intentie om dat te ondersteunen. Dan denk ik niet dat het aan het college is om dit verder af te doen. Uh, stel ik nog, heb het vorige week in de informatieraad uh, heb het over gehad... ...toen heb ik mij uh, daar in ieder geval zwaar tegen verzet. Er is uh, een citroen, kan je maar één keer helemaal uitknijpen... ...en als je de VK nog een keer verder wil laten bezuinigen... ...dan, uh, dan weet ik niet waar het, uit welk schilletje dat nog moet komen... Dus als college zegt van, nou, we gaan het afdoen met, nee wij ondersteunen het niet, dan mag u het van mij afdoen. Uh, maar anders, dan wil ik het toch echt wel graag terug hebben in, uh, in de, uh, in ieder geval in de commissie. En dan... Even, um, nu is even het dilemma, want we willen niet in de inhoud duiken. Hè? Um, als de raad zegt van, uh, de gehoord de discussie in de raad, informatie en het standpunt is zo, dan kan hier ook worden ingevuld aannemen voor kennisgeving. Want uh, ik heb u meegenomen in de overwegingen van het algemeen bestuur. En hoe het DB erop moet reageren. Want dat is eigenlijk het gaan. Daar hebben wij even over gehad. En als u vindt dat dat de juiste weg is. Dan is het aannemen voor kennisgeving. En ja. dan doet niemand wat. Is dat ja. een betere ja. suggestie dan? Nee, Kijk even de raad rond. Is dat akkoord? Ja. ja? Dan wijzig met deze. Dat is dan punt 9. Wordt aannemen voor kennisgeving. Ja. Eh... Uh, ja, voorzitter. En dan um, punt 10. Uh, waar ook de heer Kramer het over had. Dat is een oproep aan de gemeenteraden. Om, uh, om, om de verordening uh, aan te passen. We moeten zo weer een nieuwe verordening maken. Om daar een hardheidsclausule in op te nemen. En uh, ik denk dan ook niet dat dat een brief is. Die, uh, die het uh, college af kan doen. Um, want dat komt bij de verordening aan de orde en ik wil dus graag dat u die brief, dat u dit meeneemt dat we dit voor kennisgeving aannemen uh, aan Haar en Haarlem-Liedespaar dat melden en dat de raad daar bij uh, de vaststellen van de verordening op terugkomt met het verzoek aan het college om die verordening inderdaad zo aan te passen en uh, ja het is niet op dit moment uh, de, de, de plek om de vraag te stellen, dus maak een opmerking maar uh, dat het uh, mij opgevallen is dat in Haarlem-Lieden... hele CDA tegengestemd heeft. Nee, u heeft helemaal gelijk, meneer Tonen. Dit is niet de plek om die opmerking te maken en ook niet te vragen. Nee, dat klopt. Goed. Daarom zei uh, ja, ik dat dan. Ja, ik beschouw dit als een dubbele interruptie voor de volgende vergadering. Oh, dat mag? Uh. Dat mag? Ik kan u toch ongebreideld introduceren. Ja. U onderschat mijn creativiteit. Maar dus mijn voorstel is Goed, om het... Maar nee, maar voorstel even, is dus voor kennisgeving even aan de, Dus u stelt voor deze voor kennisgeving aan te nemen. Nee, maar even, dat, dat is aan u. U bent daar al zelf bij. Uh, is dat akkoordraad? Ja? Akkoord? Ik kijk u even rond. Voor kennisgeving aannemen... ...voorzitter, ik had een ander voorstel... ...maar ik kan leven met het voorstel bij punt 10... Uh, ...zoals de heer Tonen heeft voorgesteld. Voor kennisgeving aannemen? Ja? Goed, wijzigen we het al dus. Dank u wel. Dat is er, meneer Tonen. Anderen nog? Dan wordt de lijst gewijzigd vastgesteld. En gaan we door naar de verslagen... ...van de gemeenteraad, debat en besluitvorming... Al het verslag gemeenteraad debat 27 mei 2014 zijn geen opmerkingen overgekomen. Ik kijk nog even rond. Dan is die vastgesteld met dankzegging. Het verslag gemeenteraad besluitvorming van 27 mei. Ook geen opmerkingen. Ook al dus vastgesteld met dankzegging. Het verslag gemeenteraad debat 24 juni. Geen opmerkingen. Al dus vastgesteld. Het verslag van de gemeenteraad besluitvorming dus 24 juni. Ook geen opmerkingen. Al dus vastgesteld weer rond met dankzegging. Agenda punt 10 is daarmee behandeld. Dan komen wij naar agenda punt 11 en dat is de benoeming van de voorzitters voor de raadscommissies. U kent het stuk, daar staan drie personen in. Het stuk is digitaal ter beschikking gesteld. De drie voorgedragen personen zijn mevrouw Van der Veld, meneer Poster en meneer Sandbergen. Al een lid van uw raad, u kent ze hopelijk. Dat is het concrete voorstel. Wilt u een leespauze? Wilt u dat ik het voorstel even voorlees? Voorzitter, ik denk dat dat het punt is als ik even mag aanvullen. Het verschil tussen besluitvorming en debat. Het staat bij de besluitvorming uh, in de agenda. Het voorstel luidt. Ik zal het u voorlezen. Sch te benoemen als voorzitters van de raadscommissies bestuur en middelen, ruimte en economie en samenleving. Mevrouw A.M. van der Veldt de Groot de heer, en de heren E.J. E. Poster en Sandbergen. Tweede streepje. De voorzitters elkaars plaatsvervangen te laten zijn op een wijze die zij zelf onderling bepalen. Dat is het voorstel. Ja, kan dat bij acclamatie? Ja. Dan hoor ik u graag. Ja. Voorzitters... U bent daarmee benoemd, ik wens u daarmee veel plezier en succes. Voorzitter, wij willen graag bloemen vooraf in plaats van achteraf. Goed. Bloemen vooraf. Ik zal hem in me opslaan. Uh, daarmee zijn wij tot agenda punt 12 gekomen en dat is de sluiting. Ik dank u voor uw inbreng, wens u wel thuis en verzoek u even te blijven zitten voor de evaluatie. Really sure.